Een aantal van jullie blijkt bezwaren te hebben tegen de tekst van de advertentie die ik heb rondgestuurd. Ik stel voor de bezwaren uitwisselen en dan tot een definitieve tekst besluiten. Goed? Nou, ik heb maar twee doorslagen, maar misschien kunnen je het daar samen mee doen. De tekst bestaat in feite uit drie zinnen. Een zin waarin staat wat de werkzaamheden zijn. Een zin waarin ze worden uitgenodigd om hier een bezoek te brengen. En een zin waarin iets over de meest gewenste opleiding wordt gezegd. Ik wil eerst elke zin afzonderlijk behandelen en vervolgens gelegenheid geven... Om daar nog iets aan toe te voegen als jullie daar behoefte aan hebben. Met koning? Met Jaap. Ja. Ben jij er morgen? Ja, dat was wel van plan. Morgen komen de sollicitanten voor de vacature schaaf... maar ik ben plotseling verhinderd. Wil jij die in mijn plaats ontvangen. Uh, de rode dan? De rode is er ook bij, maar ik vind dat ze door een van ons ontvangen moeten worden. Goed. Wanneer komen ze? Dat zal de rode je wel vertellen. En de brieven? Die heeft de rode. Ik zal het doen. Dank je. Ja, um, is dat een goed voorstel? Ik zou toch graag eerst iets van algemene aard ter tafel brengen. Bart. In de tijd heb ik er bezwaar tegen gemaakt dat de vacature Boerakker werd uitgebreid tot twee formatieplaatsen. Eén voor Manda en één voor Tjitske. Mm -hmm. Daar ben je toen niet op ingegaan, maar nu Manda weggaat vraag ik mij af of we die beslissing niet weer ongedaan moeten maken. Dat hebben we gedaan omdat Kitske maar drie dagen kon en omdat Sien nog twee dagen over had. Maar daarna hebben we Joop nog gekregen, hoewel die eigenlijk bestemd was voor het Volksmuziekarchief. En Joop werkt precies vier dagen. En wat wil je dan met het werk van Manda doen? Dat zouden we dan moeten verdelen. Dat moeten wij er dan zeker bijnemen. Ik denk er niet over. Nee, dat bedoel ik geen zin, Sien. Wie moet dat dan doen? Ik dacht er eerder aan dat we misschien wat op het werk konden bezuinigen. Daar is geen sprake van. Manda heeft een belangrijk aandeel in het maken van de samenvattingen voor de bulletin. Dat in de eerste plaats. Bovendien ontvangt ze het merendeel van de bezoekers. We kunnen het werk niet zomaar gaan opdelen. Maar we moeten zo'n nieuwe kracht straks wel weer inwerken. Ja, daar is niks aan te doen. Dat heb je als iemand weggaat. De eerste zin. Ik som daarin de belangrijkste werkzaamheden op. Bezwaren. Ik mis er nog wel wat. Ik ook. Zoals het behandelen van verzoeken ...het verwerken van de binnenkomende volksverhalen... ...verhalen dat is praktisch afgelopen. De vragenlijsten dan? Is het nou echt wel nodig om zo uitvoerig te zijn? Kun je niet beter volstaan met het verrichten van administratieve werkzaamheden? En de handschriften dan? Administratieve werkzaamheden vind ik te beperkt. En toch geef ik daar de voorkeur aan. Dan wek je ook geen valse verwachtingen. Steunt iemand die opmerking van Bart... Ik vind wat wij doen geen administratieve werkzaamheden. Nee, dat wil ik ook zeggen. Zijn er nog andere aanvullingen? Ja, de ontvangst van de bezoekers. Oh, dat heb je geloof ik al gezegd. Nog iets? Dan gaan we naar de tweede wat? zin. Wat heb je nou beslist? Huh? Nog niets. Dat komt straks. De tweede zin. De uitnodiging om hier te komen kijken. Wie moet ze dan ontvangen? Jullie? Dat voel ik niets voor. Dat kost me veel te veel tijd. Oh, nee, ik begrijp ook niet waar dat voor nodig is. Dat is toch genoeg als ze dat in het sollicitatiegesprek verteld wordt. Zo is dat er met ons toch ook gegaan? Ik heb dat erin gezet, omdat ik het van belang vind dat iemand die hier komt werken, ongeveer weet wat er te wachten staat. En ook dat hij ziet met wie die moet samenwerken. En omgekeerd krijgen jullie de gelegenheid op de grond van die gesprekken een voorkeur uit te spreken. Oh, maar daar denk ik niet over. Dat is mijn werk niet. Nee, dat vind ik ook niet. Nou, ik, ik wil ze wel een tijd hoor. Lijkt me leuk. Nou, dan doe jij dat maar. Ik voel er niets voor. En, en wat gebeurt er dan met degenen die niet van tevoren komen kijken? Niets? Want die hebben dan niet de gelegenheid gehad om met hun aanstaande collega's kennis te maken. Wel gehad, maar niet genomen. Nou, dat vind ik dan ondemocratisch, want die zijn dan straks in het nadeel. Maar dit is toch een eigen verkiezing? Ja, dat kan wel zijn, maar dat weten ze niet. Dat zou je erbij moeten zetten dat het een verkapte sollicitatie is. Huh? En dat doe je niet. Nee. Dan ben ik er tegen. Goed, ik noteer het. Heeft iemand hier nog iets aan toe te voegen? Behalve nou, dan dat ik er ook tegen ben. Ja, dat weet ik. De derde zin. Ik zeg daar dat de opleiding... Donnerop! Don ben je er helemaal niet donder? Kunnen jullie nu rondom en zeker van vissen? Laat mij maar even. Wat Het is toch idioot om een hond mee te nemen naar het bureau? Maar waar moet hij dan blijven? Ja. Dat interesseert me niet. Hij hoort hier niet. Kom, kom. Ga maar even. Hij heeft de pest aan u. Daar We zullen er wel eens een reden voor hebben. <lacht> nou, de derde zin dus. Ik zeg. Dat een opleiding aan de bibliotheek en documentatieschool tot aanbeveling strekt bezwaren. Waarom zou je dat er eigenlijk bij zetten? Omdat Tjitske en Joop die opleiding hebben gehad. Ja. Nou, werk je je dan niet erg in je mogelijkheden? Dat ben ik helemaal met Ab eens. Zo'n opmerking werkt discriminerend. Maar ik heb toch ook geen uh, bibliotheek en documentatie school gehad. Wat moet ik dan zetten? Gewoon, oh, middelbare school. Ja. Middelbare school strekt tot aanbeveling? Nee, middelbare school is natuurlijk verpleegd. Ja, natuurlijk. <laughs> Zijn we er dan? Het hangt er vanaf wat je met onze voorstellen gaat doen. Dat begrijp ik. Nou, ik stel voor om aan de eerste zin toe te voegen... ...het ontvangen van bezoekers en het behandelen van verzoeken... ...om inlichtingen en de reeks vooraf te laten gaan door... Nee, wacht, even, onder... wacht even, hoe wordt de zin dan precies? Um, nou, zeg maar. De werkzaamheden van de betreffende functionaris bestaan onder andere uit het ordenen van knipsels over gewoonten en tradities <kwijls> volgens een bestaande systematiek, aanschaffen en coderen van boeken, het Analyseren van boeken en tijdschriftartikelen voor de trefwoorden, Het maken van samenvattingen voor het bulletins. Het ontvangen van bezoekers en het behandelen van verzoeken om inlichtingen. Punt. ...zo Formuleert, dan ben ik daar tegen. Ik vind het voldoende als je zet... de werkzaamheden van de betreffende functionaris bestaan uit administratieve werkzaamheden. Zijn er nog meer mensen tegen? Dan stel ik vervolgens voor om de tweede zin te schrappen. Dus geen gelegenheid om een bezoek te brengen. Ja, nou, waarom niet? Er was een stemming toch 3 tegen 3. Maar onder de mensen die het direct aangaat, 2 tegen 1. En tenslotte verander ik de laatste zin in... ...een middelbare schoolopleiding is verplicht. Gaat iedereen met deze veranderingen akkoord? Ik dus niet. Ik sta op het standpunt dat we deze vacature niet moeten vervullen... ...en ik zou graag zien dat je daar ook aantekening van maakte. Dat zal ik doen. Nog iemand anders die wil dat ik een aantekening maak? Hm? Dan is deze tekst aangenomen met de aantekening dat Bart tegen is. Ik ben nu even naar De Rode. Maarten. Balk heeft mij gevraagd om morgen aanwezig te zijn bij jullie sollicitatiegesprek. Ach, moet jij dat nou doen? Dat kunnen we toch zelf wel? Balk wil het. Nou, dat moet dan maar. Hoeveel zijn het er? Twintig, veertig, zestig? Nee, het is een tweede selectie. Het zijn er nog maar drie. En hoe heten ze? Zal ik je de brieven geven? Wat mooie mapjes heb je toch altijd? Ja, dat zijn mooie mapjes. Ja. Maar die kun jij ook krijgen, hoor. Die liggen gewoon in het magazijn. Mag ik ze meenemen? Ja, natuurlijk. Naar nou, wie gaat jullie voorkeur uit? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. We vinden ze alle drie wel geschikt om de waarheid te zeggen. Zelfs bekijken. Bijbuizen ontvangen? Oh, dat moet dan maar in de kamer van Balk, vind je niet? Goed, in de kamer van Balk. Tot morgen dus. De eerste komt om negen uur. Maar dat zul je wel zien, want het staat erop. Linksom. Hey, Hé, Frek. Ben je weer beter? Nou, beter? Nou ja. Als je het zo noemen wilt. Dus je bent niet beter? Nee, eigenlijk niet. En ik denk eigenlijk dat het aan het bureau ligt... en dat ik hetzelfde heb als Ad. Wat heb je dan? Oh, oh. Hoofdpijn. En, en, en, en, en niet zo'n beetje ook. En wat zegt je dokter daarvan? Die heeft me aangeraden om het eens met acupunctuur te proberen. Maar de, er is nog iets anders. En daar kwam ik eigenlijk met je over praten. Binnen? Nee, dat kan hier ook wel. Ik heb in, in, in, in de tijd beloofd dat ik een artikel zal schrijven voor het decembernummer van 1979... Mm -hmm. Uh, maar je mag er niet op rekenen dat het me ook zal lukken, want ik zie het niet zitten. Dat is over 2,5 jaar. Dat kan, kan wel zijn. Maar ik verdomme het om slachtoffer te worden en daarom vertel ik het je nu vast. Het is in ieder geval niet te laat. Ja, zie je. Ik vind het ook nodig van mezelf. Nu voel ik voel me ook wel schuldig, maar ik denk ook, het barst maar. En dat vind ik eigenlijk veel gezonder. Dat is ook veel gezonder. Ik, ik wist dat ik jou zoiets niet moet vertellen natuurlijk, maar ik meen het ook nog Tom, Ik krijg nu al moeite met inslapen en ik denk er niet over om het zo ver te laten komen. Maar is het niet wat vroeg om je daar nu al zorgen over te maken? Over twee jaar kan er zoveel veranderd zijn. Dat kan wel zijn, maar ik acht uit het mijn plicht om je nu al te waarschuwen. Dat is nobel. <laughs> ik hou er ook niet van als daar grapjes over worden gemaakt. Was dat het? Dat was het. Voorlopig, althans. Dan wou ik nu graag langs je, want ik wilde geen koffie drinken. Pastoors heeft zich bij mij beklaagd over de hond van Van der de Ja? Wat is er gebeurd? Dat weet ik niet precies. Het schijnt dat die Pastoors is aangevlogen. Hij zou hem in zijn broek hebben gebeten. Hij heeft de pest aan Pastoors. Zeg tegen haar dat ze hem wat beter onder controle houdt. Zal doen. Wat doe je? Niets. Zo... Heb je een aspirine genomen? Ja. Zie je wat dat je geen cognac had moeten drinken? Ik heb je nog gewaarschuwd. Wat is nou één glas cognac? Hoe gaat het nu? Blazer. Dan blijf je zeker thuis. Nee, want ik krijg sollicitanten. Oh, daar heb je me niets van verteld. Nee, het is ook voor volkstaal. Dat kan volkstaal toch zelf wel doen? Nee, want ik moet balk vervangen. Balk vervangen? te beroerd. Ik zal zien. Je kunt toch geen mensen ontvangen als je niet eens ontbeten hebt. Ik ben wel een beschadiging.